Het -journaal. Een Nederlander die sinds 13 jaar vastzit in een Spaanse cel, komt vrij. Het Spaanse hoogrechtshof heeft deze Romano van der Dussen in hoge beroep vrijgesproken van verkrachting. De nu 43-jarige van der Dussen zat vast omdat hij in een Zuid-Spaanse badplaats een vrouw zou hebben verkracht. En twee vrouwen zou hebben beroofd en aangerand. Uit vorig jaar werd de zaak heropend nadat een Nederlandse advocaat met nieuw bewijs kwam. Daaruit blijkt dat van der Dussen onschuldig is. Wanneer hij precies vrijkomt is nog onduidelijk. Het lijkt erop dat niet Coolcat, maar Hudson's B de V&D panden overneemt. Het Canadese bedrijf is onder meer eigenaar van het Duitse Galeria Kaufhof. Het wil zo'n 35 panden in de Nederlandse binnensteden overnemen... om een nieuw warenhuis te vestigen. Bronnen rond Kaufhof zeggen dat de deal met Hudson's B zo goed als rond is. Coolcat zou tot morgenmiddag drie uur de tijd hebben om de financiering rond te krijgen. Bij gelddrukkerij Johan Enschede in Haarlem is mogelijk een grote hoeveelheid bankbiljetten gestolen. Hoeveel geld het is en wie er mogelijk achter zit, wil de politie nog niet zeggen. Een anonieme bron vertelt tegen de website Crimesite dat een paar medewerkers twee jaar lang biljetten meenamen. Ze zouden vooral briefjes van 50 hebben gestolen. Er is nog niemand voor aangehouden.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 Morgen zien we de zon vaker. Er valt nog wel een enkele bui, maar het is overwegend droog. En het is morgen zo'n 7 graden. Dit was het Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de geest van de AWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat tussen Hilversum en 1 3 kilometer file. Ook op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld 4 kilometer. A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelevarensveen en Zoetenwouder-Rijndijk 3 kilometer door een ongeluk. Alle rijstrokken zijn weer vrij. En op de A27 Utrecht-Gorkum bij Lexmond 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Ja, ik zou deze afslag pakken, want verderop staat namelijk een file. Prima.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 Zes punt you again. <genom> w <-G> -A -P. <laughs> And you love, and love up, say, I want y'all to say up, this up, with up, me. Up, say it loud. The bigger the head. The bigger the head. The bigger the bigger the. Step yeah.